een Klomp met het NOS-journaal. Over een uur begint in Londen de ceremonie in Westminster Abbey... waar koning Charles officieel gekroond wordt tot koning. Daarvoor zijn ruim 2000 gasten uitgenodigd... onder wie leden van de koninklijke familie... en royals en staatshoofden uit andere landen. Voor en na de ceremonie maakt koning Charles een tocht door Londen. Langs de route staan tienduizenden mensen. De politie heeft ook zes demonstranten opgepakt. Ze hadden protestborden bij zich met teksten als niet mijn koning. In Amsterdam is gisteren een jonge man ernstig mishandeld en op het spoor geduwd. Dat gebeurde op station Belmer Arena. Het slachtoffer werd door een groep mensen geschopt en geslagen, onder meer tegen zijn hoofd. Dat gebeurde ook toen hij al op de grond lag. Toen de man weer opstond, werd hij op het spoor geduwd. Beelden van de mishandeling gaan rond op sociale media. De politie is nog op zoek naar het slachtoffer. Er is nog niemand opgepakt. Over een uur loopt het ultimatum af dat vakbonden hebben gesteld aan de Limburgse autofabriek VDL Netcar. Medewerkers denken dat de autofabriek volgend jaar stopt en eisen een goede ontslagvergoeding. En als het moederbedrijf VDL vandaag niet instemt met hun eisen, komen er maandag weer nieuwe stakingen. De afgelopen dagen waren er al wilde stakingen bij het bedrijf. Er worden nu nog minis gemaakt in opdracht van BMW, maar het contract loopt volgend jaar af en het wordt niet verlengd. In Iran is een man geëxecuteerd die meerdere aanslagen zou hebben gepleegd. De Zweets-Iraanse man werd onder meer verdacht van een aanslag op een militaire parade vijf jaar geleden. Waarbij 25 doden vielen. Hij zou de leider zijn geweest van een separatistische beweging. De man is, nou, is vandaag opgehangen in Teheran. Het weer veel zon en bijna overal droog. Alleen in het noorden nog een enkele bui. Het wordt 17 tot 21 graden. Laten vanmiddag wel weer buien met lokale kansen op onweer en veel regen in korte tijd. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ADB. In de regio Noord-Holland staat de file op de A7. Zaanstad richting Horen Tussen Klopert-Zaandam en Purmerend is de vertraging 25 minuten. Dat komt door een ongeluk. één rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Je weet niet wat je hoort. Dag en nacht zie je het in Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Goody clack of a train on a track, it's got rhythm to spare.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 Ja. Kansloos waren jullie in, in, de, in de voetbalwedstrijden, dat weet ik nog wel. Ja, ik kan me nog wel een aantal gevechten van, uh, van de herinneren die uh, om vier uur gedaan werden. Ja. Maar goed, dan laten we beginnen bij het uh, begin. Je bent geboren in Amsterdam. Ja. Um, toen ben je naar Zandvoer gekomen, hoe is dat gegaan? Nou, mijn vader begon dus een beetje tijdens mijn prille jeugd.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 Ja, dat viel mee. Ik was gewoon ik, van mijn vrijheid aan het genieten. En uh, mijn moeder uh, was bang dat mm. ik uh, zou afzakken. <coughs> dus toen heb ik, uh, ben ik naar mijn vader gegaan. Ja. Ben je weer in Amsterdam gewoond. Ja, in Amsterdam. Uh, heel leuk uh, uh, zolderverdieping hadden we uh, achter het uh, Concertgebouw, Jonas Verhulstraat, voor de Amsterdammers.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 <laughs> je hoopt van de ene ex aan de andere ex. Ja, dat was wel uh, zo uh, goedkoper. Uh. Hey, toneelschool? Ja. Um, dat je die kant op ging, dat zat er al in, maar hè? Want je hebt ook al heel jong in de musical gespeeld. Nou, het was natuurlijk wel. Het was eigenlijk niet zo op uh, instigatie van mijn vader, want hij was in die tijd natuurlijk echt een komiek. Hij had wel toneel gespeeld al. En. Uh,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 Hey, uh, ik heb dus nagekeken wat jij allemaal zo uitgefroten hebt. Ja. En dat is ongeveer uh, drie A4'tjes. Ja. En dat gaat van, van zingen tot, uh, uh, tot nasynchroniseren, uh, toneel en film. Uh, als je al die categorieën aanneemt, nou wat, wat, wat is dan het leukste? Uh, ja, <coughs> of combineren? Ja, combineren. Ik ga het nieuwe uh, jaar ga ik met Zoei Kroon het theater in.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 Ja, als dus je daarnaast ook nog toneel gaat doen, dan... Uh, dan moet er een planning komen en gelukkig is <tiek> daar bij GTST een jongen die uh, daar heel uh, goed de planning doet, die uh, zou zo bij Schiphol kunnen beginnen... <tiek> Ja, dat kan ook nog. Maar ja, dat, dat moet wel passen. En, en dat gaat ook wel passen, want die man die, uh, die dat is een planner waarschijnlijk. Dus kan goed. Ja, kijk, het is, je, je moet er rekening mee houden, maar kijk, we, we hebben het nu al gemeld. En je moet je voorstellen dat uh, dat wat dan over een nou, pak weg half jaar. Uh, Begint het? Begint het. En, en daar, daar zijn de schrijvers nu ongeveer mm. de lange lijnen voor aan het uh, verzinnen. Dus die weten dan dat ik in een, in een periode van twee, drie maanden dat ga doen. Mm. En uh, ja, dan moet ik uh, iets uh, Hoeveel, hoeveel uh, wordt dat in die drie maanden? Elke avond? Of uh, nee, zeg maar drie, vier gemiddeld per week voorstelling. Waar gaat het ongeveer over? Nou, het is een, een sketchprogramma wordt het...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 Um, je had het net over het plaatje met Pet uh, van Kessel, helaas er zitten er geen cd-dingen in, dus ja. kunnen we niet draaien. Was het dat modernste opdraaien? van de modernste, modernste. technieken, <laughs> maar een cd-spel. Zingen nog wel eens met hem? Uh, ja zeker, nou, ik, ik, uh, we zijn vrienden dus, uh, ik, uh, en een van de dingen die uh, ons bindt is uh, de liefde voor muziek. Ja. Dus, uh, ja, jullie zijn wel vrienden, maar ik heb het zeer betrouwbare betrouwbaar, als jullie een biertje drinken, dat je hem toch wel plaagt.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 Hans, Hans Botman gaat af. Ja, Hans Botman gaat af. Dat is een pacemaker, was dit. Ja, maar al even nog. Maar goed, um, waar waren we waren er wel in goddesk. Dan ging het over, over de tentoonstelling. Ja, ja, ja, nee. ja, ik vind het heel leuk dat ik dus me niet... Uh, ik Die bekende Nederlander, als je je mascara goed kan opdoen... ben je tegenwoordig al een bekende Nederlander. Dus daar uh, sta ik mezelf niet zo op voor...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 moeizame huwelijk, mm. eh, hebben die eh, onderwijzers op de Hannischafschool echt wel een rol gespeeld om er op te vangen. En zeker G ook. Ja, nou ja. Van de schooltijd naar uh, de tentoonstelling. Ja. Uh, wat is je favoriete plek in Zandvoort? Nou ja, het strand natuurlijk.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 Johnny, ontzettend bedankt voor uh, het gesprek. Vond het leuk dat je toch uh, na de eerste misstart gekomen bent. Want het ja. ging, helaas ging het mis. Bedankt. Graag en, gedaan. Uh, we gaan elkaar zeker zien. En uh, ja, het is uh, nu hopelijk het begin van een mooie zonnige periode dat voor dankjewel. ons dorp. Dankjewel.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 Bos, daar zijn we toen verdwaald. Van de weg geraakt, carrière gemaakt. Veel die smaak vergeten. En Nederland herrees onder Drees van die Blankers Koen. Die kon viermaal gehouden in Londen. Als je jokte, was dat zonde. We zo kwam klaar. In het derde vredesjaar, toen was geluk.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 Na, uh, Sean Krajkoop hebben nu Willem Borstel aan tafel. Goedemorgen nog steeds. Pak de microfoon een beetje bij je toe. Ja, dank je. Um, Goedemorgen, Wim. Jij bent DNA-onderzoeker. Nou, ik ben amateur-geneoloog, uh, dus ik zoek nou, uh, stamboomen <laughs> Stamboom Stamboomen <Ja>. uitzoeken, okay. <laughs> Het is een uh, indrukwekkend verhaal uh, wat uitgeschreven is in, uh, in de Sandsons krant op het ogenblik. Klopt, ja. ja um, ik vond het zo'n mooi verhaal. Ik denk, ja, dat moet uh, gewoon gedeeld worden. Ja, maar hoe, hoe, hoe kom je daarop omdat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 ...dat zijn ze, ja, opvoedvader, zeg maar, de vader die hem heeft opgevoed, niet zijn biologische vader was. Op 80, dus 70 jaar geleden ja, kom je erachter. Ja, dat was een hele Zo. grote schok. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Hij kwam er eigenlijk achter tijdens de afwikkeling van de erfenis van zijn moeder. Toen kwam de documenten naar boven. Mm -hmm. En in een van die documenten zag hij dat hij tijdens het huwelijk van zijn Engelse ouders... ...aangenomen was door zijn niet-echte vader.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 Eigenlijk wist ik het zelf al zeker door de DNA-mitsen met mijn vrouw en de overige trolletjes. Plus, ja, er was maar één trolletje aanwezig in 1944 in Engeland. Dus voor mij was de zaak rond. Ja, was klaar. Ja, ja. Toch stond hij ook open voor het hele verhaal. En hij heeft ook een DNA-test laten afnemen. En daar kwam als uitslag de bevestiging dat ze halfbroers van elkaar Zo. hadden. Ja. Um, de climax is natuurlijk morgen. Ja, ja, ja.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 En ja. hij is van plan om dat huisje tijdens de zomer uh, te huren, zodat hij echt heel dicht bij zijn vader uh, nog ja, komt. Het is wel hele, ja, het is echt een fantastisch verhaal. Ja, het is een, uh, een ik weet niet of het bed en breakfast is of gewoon verhuurd. Het, het wordt voor verhuur gebruikt. Ja, dat begreep ik. Ja, ik dacht altijd dat het langdurig werd verhuurd aan iemand, maar het is echt uh, voor badgasten, zeg maar. Dus nu, nu is het voor badgasten. Ja, ja. Mooi woord, hè, badgasten. Ja, ja mooi. Ja. <laughs> Dan worden jullie zowel gebruikt. Nee. Het heet niet toeristen en zo. Ja, klopt. klopt. Ja, maar ik ben nog uh, oud Ik ben hier ook ja, ja, geboren, ja. getogen. Dus, uh, nou, wij ja. hebben het ook nog over badgasten.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 Ik wens jou morgen heel veel plezier met de Dank ontmoeting wel, met de beide heren. Ja, nou, het gaat vast goed. Het is goed vanavond komen. al spannend genoeg, denk ik. Ja, volgens. leuk, leuk. Ja, ik neem tussendoor wel even contact op om ja, te peilen ja, ja, ja. hoe het gaat. Maar ja, ja, ja het ja. is vooral hun werk. Ja, zeker, zeker. Zo ziet. Maar ja, jij hebt het toch helemaal voor elkaar ge... Ja, oké. Okay, dus je mag maar... er best wel een beetje trots op zijn, toch? Kijk, er komen twee dingen samen. familieverhaal en hobby. Ja, dat is schitterend. Dat is erg motiverend. Ja, ik vind het heel mooi gedaan. Uh, het stuk in de Sanders Krant uh, is ook. Ja, Neil Kerkman heeft dat uh, ja. Ja, heel, mooi. heel ja. mooi gedaan. Ik heb natuurlijk vrij droge informatie aangeleverd, allemaal feiten. Maar zij hebben een heel mooi, boeiend uh, verhaal ervan gemaakt. Ja, dat kan dus ze schitterend. wel. Willem, bedankt Graag en gedaan, uh, ik heel veel plezier morgen. Dank je wel. Dank je wel. Goed. Doei.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 Ja, of je, of je uh, werkt samen per punt. En dan kom je dus weer een beetje uit op ja, het ja, uh, thema-coalitie. Denk ja, ja. ik ook ja. lokaal weer op. Er. Dus nou, dat is in ieder geval ook er zelf in staan. Maar weet je, um, ik, ik heb er ook een hele toelichting op op mijn, over geplaatst op mijn Facebook. Dus voor wie geïnteresseerd is, uh, scroll een stukje scroll, op, daar. je ja. kan hem lezen. Want dat, het, het is nogal wat hoor, wat daarin staat. Het is een uh, nou, ja. grote uitleg. Heel veel mensen vinden het ook nogal wat. Ja, tuurlijk. Zeker die ja. versplintering vinden mensen nogal ja. wat. En uh, kijk maar eens antwoord hoeveel partijen we nu aan tafel hebben zitten. Ja.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 Hoe breder dit wordt uitgezet en opgepakt, hoe beter. Dus. Ja, okay. Nou, Ik kan me nog herinneren dat uh, bij het vorige, uh, dat is al heel veel jaren geleden, in Spalier uh, vluchtelingen en asielzoekers kwamen, dat het door de omwonenden best allemaal wel meeviel. Iedereen vond het wel goed. Ja, kan ook. En, uh, ja. Dus nu is het andersom. Er, is andersom. er ligt een andere visie, laat ik het zo zeggen. Er ligt een andere visie, ja. ja, ja maar zo, moeten we... het, zo moeten we het bekijken. Um, dinsdagcommissie, volgende week, daarna...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 It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful Good luck my baby, it's wonderful, wonderful, wonderful I dream of you, chips chips da ti do di do chi boom chi boom do di do chi boom boom do di via con Entro in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Vie, via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varie. You're an innamorato, di te, a fool, yeah. it's wonderful it's wonderful, good luck, like my baby, it's wonderful it's wonderful so wonderful. I'm of you chips, chips, chips, that's ti that's it, that's it, that's it, du di du, it, that's ti that's it,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 Ontdek Zandvoort. Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort. Educate, syncopate. Radio communicate. Radio, the sound of year-round pleasure.